Je luistert naar The Good, The Bad en The Interesting. Dit keer met Atja Apitulé van Mijksenaar Wayfinding... en Vasilis van Gemert van de CMD in Amsterdam. Zoals beloofd aan het eind van de vorige aflevering... hebben we het onder andere over de overeenkomsten... tussen architecten en reclamebureaus. We praten over gebouwen die voor mensen zijn ontworpen... over de toegankelijkheid van trappen... over wat Dutch design nou eigenlijk Dutch maakt... en over de mental map van Rotterdam. Voordat we beginnen met de vraag wanneer is iets goed, eerst even dit. Van elke aflevering van The Good, The Bad and The Interesting wordt een transcriptie gemaakt. Zo ook van deze. Dat is voor mensen die niet kunnen luisteren, maar ook voor mensen die gewoon liever lezen. Deze transcripties zijn helaas niet gratis. Het zou tof zijn als je hier aan mee wil betalen. Dat kan redelijk eenvoudig via patreon.com slash Vasilis. Maar nu terug naar het gesprek dat ik voerde met Atja Apitulé. Ik vroeg haar om te beginnen, wanneer is iets goed? Nou, ik werk bij Mike Senaar en wij zeggen ook altijd van... Uh, wij willen kwaliteit leveren en wij ja. leveren ook kwaliteit. Ja. Hoge kwaliteit, ja, ja. Voor, voor minder doen we het niet. Nee, precies, ja, precies. Maar ja, wat is dat dan? Ja, precies, wat is dat dan? <lacht> ja, ja, ja. Maar, wat hoe meet je, je dat? Ja. Ja, ja. ja inderdaad of Wat zijn ook. de, de eigenschappen dat... Dat... daarvan? En wanneer is iets bijvoorbeeld niet goed? is ook een manier om ernaar te ja. kijken. Ja. Ja, binnen de ontwerpbranche hebben wij denk ik wel een, uh, ja, een, een, een, een aparte niche. Namelijk yeah. die wayfinding. Het yeah. gaat heel erg over dat mensen uh, hun weg kunnen vinden. Een bestemming kunnen vinden. Zich ergens thuis voelen. Yeah. Vind ik er tegenwoordig okay, ook yeah. heel erg bij hebben. Dus ook niet alleen van... We uh, werken voor Schiphol bijvoorbeeld. Een van onze grote vaste klanten. Daar zijn we ook bekend om. Uh, maar ja... Een vliegveld kan heel erg onpersoonlijk zijn. Mm -hmm. Het is heel ingewikkeld. Je hebt stress. Dus die wayfinding, hoe vind je je weg, is belangrijk. Ja. Maar dan toch ook, hoe kan je ook een sense of place... De, mm -hmm. Ik zal af en toe wel Engelse termen gebruiken. Om Prima dat te maken, jou, hoor. Hè? Uh, hoe kan je mensen toch ook zo'n sense of place... Dat, dat ze weten toch ergens van, oh, we zijn op Schiphol... en niet in Shanghai of Dubai. D dat hoort ook een deel bij je oriënteren en je thuis voelen ja. en dan ook weer weten van, oh ja, dan ga ik nu... De volgende stap, dan ga ik daar naartoe. Oké, okay, ja. Het is niet eigenlijk is, alleen maar, van naar A naar B... en als ik dat kan vinden, dan is het goed. Nee, dat is dus niet goed genoeg. Het is niet goed genoeg. Oké, okay, nee. ja, ja, want het nee. is wel nee. natuurlijk... daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Het is super functioneel. Ja. Je moet van A naar B. En ja. in zo'n best wel complex gebouw als Schiphol... waar je ook echt ergens heen moet... Ja. en wat best wel... ik denk, zonder die bordjes is dat niet te doen. Nee. Nee. Nee, nee, want bordjes. Uh, Enorme ja, borden zijn het. Ja, eigenlijk. nee, maar het, ik, ik, ik zeg zelf ook wel eens oneerbiedig botjes. Terwijl er natuurlijk een hele gedachte achter zit. Ja. Maar, uh, en het is aardig om dan met Schiphol te beginnen. Omdat dat inderdaad een van... ja, Het is een hele uitdagende klus ook, zo'n mm -hmm. zo vliegveld. Het is groot. Ja. Het is onoverzichtelijk. Het is niet één gebouw. Waar je duidelijk weet van hoe ja, of wat. ook super Je hebt stress, en stress. Want je hebt mensen met vliegangst. Je, hebt mensen, je moet een vliegtuig halen. Ja. Je zit in transfer. En ik ben net in India geweest. Nou, dan moet ik mijn koffer dus ophalen. En dan weer opnieuw inchecken. Ja, ja. ja bij Schiphol gaat dat vanzelf. Maar als je dat niet weet, dan denk je... Ja. Oh, waar, is, waar is mijn koffer? Ja, ja. Dus dat is super onoverzichtelijk. Dus daar spelen die borden een belangrijke rol. Uh, ik zit zelf wat meer in de culturele sector. Ja. En bijvoorbeeld ook wel bij wat, wat kleinere gebouwen... die dan ja, wat overzichtelijker zijn. En waar je dan ook, uh, ja, los van borden... en dat doe je bij Schiphol trouwens ook, hoor uh, met die wayfinding... je, ga, je gaat breder kijken. Van, is er in de architectuur nog wat te doen? Of mm -hmm. met de inrichting wat mm -hmm. te doen? Of digitaal wat te doen? Of met mensen... Want ik Nog wat te doen. Schiphol vind ik ook een goed voorbeeld. Is echt, die borden zijn een soort van beeldmerk van ja. Schiphol geworden. Ja, klopt. Nou, er hangt er hier eentje ja. in deze ruimte waar we nu ja. zitten, gewoon aan de muur. Precies, ja. En het is inderdaad grappig als je er een beetje op gaat letten in reclames of in filmpjes. die iets met vliegvelden te maken hebben. Ja, ja dan zie je vaak zo'n groot geel bord. En dan denkt iedereen gelijk Schiphol. Ja. Terwijl als je gaat vragen. Als je, en dat is dan een deel. Eh, noem ik branding. Van wat is het logo van Schiphol? Dat zullen veel minder mensen direct ja, weten. Precies, weet ik niet. Terwijl ik wel, ik heb laatst naar de site gekeken van Schiphol. Dit, dit is gewoon zo'n sterk ja. beeldmerk. Ja, ja. ja. ja dat, dat, dat kennen mensen ook, hè? Ken, Kennen mensen ook. Uh, ja, Schiphol is daarom ook een goede klant, uh, die doet ook onderzoek. En okay. ja, in het begin, wat is goed? Ja. Nou, in ons geval is het, het is goed als het eigenlijk niet opvalt. Okay, yeah. Eigenlijk hebben wij een heel uh, onzichtbaar vak. Mm -hmm. Want mensen die, nou, die, die, vinden gewoon hun weg. Of het ziekenhuis, weet je. Dat is ook yeah. zo'n omgeving waar je liever niet wil zijn. Het zijn veel ook situaties met stress. Hè, dit, zo. Ja. Stress van, ja, oh, ik, ik, ik moet zelf naar de dokter. Of ik uh, moet mijn vriend of mijn moeder opzoeken yeah, yeah, die, die yeah. ziek zijn. Yeah, yeah. Dus uh, dat is allemaal niet zo makkelijk. Dus dan moet ik eigenlijk gewoon blindelings... zonder over na te denken, oh ja... Ze, door dat gebouw of door die ruimte kunnen navigeren. Yeah. En als het niet goed is, dan ga je... Ja, dat kent iedereen wel van die, van die A4'tjes, weet je wel. Yeah, yeah. Er gaat uh, een facilitair manager of een docent... In Comic Sans. Dat is het meest geliefde lettertype. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Gewoon een A3, Comic Sans van lift... en yeah. een grote pijl erbij, yeah. die kant op. Yeah. Verbouwingen. Yeah, je dan krijg je eigenlijk ook wayfinding. Yeah. Wat natuurlijk ook op zich ja. wel mooi is. En daar kan jij weer veel van leren, neem ik aan, ja. toch? Ja. Da, da, als je dat soort A4'tjes ziet hangen, dan weet je, hier moet iets opgelost ja, worden. Precies. Ja, precies. En ook ja. als we zelf een project hebben gedaan en dan komen we terug en we zien a dan gaan er allemaal alarmbellen rinkelen van... Oh. wacht even, wat is hier gebeurd? Zo, ja. Want um, ook weer even terug naar Schiphol. Dat is een klant, uh, een organisatie die ook steeds terugkomt... Die, het belang ook inziet. En er zijn nu enorm veel verbouwingen en er is van alles aan de gang. Dus ja, continu ook eigenlijk. Continu. Ja, ja. Ja, dus dan zien ze ook van, oh ja, het moet wel goed in de gaten gehouden worden en gemonitord worden. En wat gebeurt nou wanneer? Ja. Maar bij andere klanten daar doe je wat en dan, uh, ja, dan pakken ze het daarna zelf op. Mm -hmm. ja. En dan kom je er nog wel eens en denk je, oh wacht even. Oh ja, maar dat klopt. Want vroeger zat hier dit en. Dan is er iets in de organisatie veranderd. Ja. of uh, ja. ja, ja dan ze het, is, natuurlijk... het is nooit af. Nee, nee, nee, nee, dat soort dingen blijven. En hoe, hoe zorgen jullie er dan voor dat je toch dat contact blijft houden? Want ik kan me voorstellen dat veel van die projecten zijn. projecten die doe je een keer en ja. daarna. spreek je elkaar niet meer. Ja. Nou, we proberen steeds meer. En ik zeg echt ook wel proberen, maar dat, dat is wel echt. Uh, dat dat steeds meer onderdeel wordt van hoe je dit werk doet, yeah. nabellen. Yeah, yeah. Gewoon af en toe weer even bellen van... joh, hoe gaat het nou? En, uh, gaat het nog goed? Uh, heb je nog rare issues? Of... Oké, okay, yeah. ja. Hangende rafiertjes. Ja. Yeah. Ja. <laughs> ja, en dat is ook heel uh, goed als we bij uh, zo'n eerste contact bij klanten... want dan, dan is het ook van, ja, dan hebben ze wel een probleem. Ja. Yeah. En dan denk, vinden ze ons. En dan, nou, die komen dan... Uh, hè, Mike Snaar, die, die gaat het dan voor ons oplossen... Maar dan komen we ook wel meteen met die uitleg van... joh, het, het moet onderhouden worden. En die A4'tjes, en dan, dan gaat iedereen gelijk lachen van... oh ja, wacht even, ja, dat gebeurt bij ons. Ja. Dus dan moet je aandacht aan blijven schenken. En dat, dat is dus ook uh, kwaliteit, wanneer is het goed. Ook het, uh, het blijven monitoren. Ja, ja, het is eigenlijk nooit goed... Het is nou, even goed. Nee, het is wel goed, het is nooit af. Het is nooit af. Ja, ja, ja. Het is op een bepaald ja, ja, ja, ja. punt af. Ja. Ik, ik werk nu voor, uh, voor het openluchtmuseum. Ja. Nou, dat wordt uh, in juni opgeleverd. Dat is dan de eerste grote uh, verandering, dus de, de, de vernieuwingsslag. Okay. Maar we weten al dat er nog uh, ja, allerlei ontwikkelingen gaan komen. Dus we hebben dat systeem ook zo gemaakt. Dat, dat we weten van, oh, als ze dit gebouw gaan verplaatsen... of een gebouwtje gaan verplaatsen en daar nog iets nieuws gaan maken... dan kan het systeem aangepast worden. En we hebben Precies, ook bij, hun, ja. bij het begin af aan ook al uh, gezegd van... nou, weet je, wij gaan nu voor jullie, samen met jullie, heel veel doen. Ja. Dat ook samen, dat okay, is dus yeah. ook een belangrijk onderdeel okay, van de kwaliteit. Yeah. Je, je, je moet dat niet alleen uh, hier nee. op het bureau willen doen. Nee. Dat is niet goed. Niet goed, echt niet goed. <laughs> Uh, je moet het uh, samen doen. Maar dan staat er een systeem. En dan staan die. Daar wordt het inderdaad ook uh, heel veel borden. Die staan we dan. En dan zijn wij weg. Maar dan moet het beheerd worden. En niet alleen als iets kapot gaat, maar ook als er wat verplaatst gaat worden. Ja, ja. Dus daar uh, zijn ze ook nu bezig om een goede. Ja, in de organisatie dat beheer in te bedden. Goed zeg. Ja, dat is nog best wel ingewikkeld. Ja. Dat vergeet je denk ik ook. Maar ja. volgens mij wordt het ook wel worden jullie best wel uh, vaak vergeten, ja. toch? Is het een beetje een, een soort van afterthought? Ja. Vaak. Ja, Naar nou, ons idee te vaak Ja, nog. Ja, ja. ja. want uh, wat, wat ik, ik werk hier nu inmiddels een jaar of tien, denk ik. Ja, zeker. Uh, je ziet het wel verschuiven dat eerst ging het echt veel meer over... Oh ja, die bordjes en uh, dat moet dan nog. Ja. Naar steeds meer dat we samen met architecten al werken. Okay. Of uh, ook aanbiedingen ja. doen hè, als er een tender uitgaat. Okay. Als samen met architecten. En dan, dan kan je namelijk nog uh, makkelijker probe proberen mm -hmm. aan de basis wat te doen. Ja. Uh, en ook vanaf het begin af aan uh, mee te denken. Ja. En dan krijg je ook, dat is ook het Openluchtmuseum bijvoorbeeld, met ja. de landschapsarchitect uh, ja over de inrichting van een plein. Even sparren van... hoe kijk je nou echt vanuit die bezoeker die iets wil vinden? Of die uh, je komt met de familie en dan wil opa eerst nog even de molen zien... en de anderen willen alvast uh, naar de bakkerijen lekkere broodjes halen. Hoe, hoe vind je opa dan terug? Maar dat is, dat is dus niet iets waar architecten zich... Mee bezighouden of wel? Nou, hangt van de architect af. Oké. Okay. Uh, dat project in India waar ik nu uh, twee weken terug was. dat is een architect. Als je de plattegrond ziet, dan denk je, jeetje, wat een raar gebouw met allemaal rare hoeken. En... Maar als je goed gaat kijken hoe de bezoeker navigeert, yeah. hebben ze heel goed over nagedacht. Oké, ja, ja. Het gebouw is al heel duidelijk. Ja. Yeah. Dat je binnenkomt, dan kan je rechtsaf naar een kindermuseum. en... Linksaf naar uh, de andere galleries. Oké. Okay. En dan voor de rest is het ook ja, eigenlijk heel heel logisch geordend, klik okay. nou, ben... Ik zie dat wel vaak dat dan zie je van die prachtige impressies van een nieuw ja. gebouw. Maar dat is zoals een vogel het ziet. Ja. Over het algemeen. En niet zoals een mens nee. het ziet. Moet je ook maar eens opletten, want dat is. Uh, uh, we zijn ook een tijdje bezig geweest met slechtziende. Hoe ja. die dan door een gebouw navigeren. Ja. Let maar eens op trappen. Ook in architectentekeningen. Eh, sommige architecten, bijvoorbeeld uh, Roset hebben we ervoor gewerkt in Arnhem. Die heeft echt een, echt een heel mooi gebouw met een grote trap. Uh, dus als je binnenkomt, dan nodigt die trap... Hè, dat is, noemen wij dan die natural wayfinding... die trap die nodigt gewoon uit... nou, kom maar naar boven en dan is boven de bibliotheek... en nog een leeszaal en allerlei leslokalen, auditorium. Die trap zegt, nou, kom maar naar boven. Ja. Op alle visuals zie je dat ook, mooie trap naar boven. Uh, nou hebben zij dat wel redelijk goed gedaan... maar in andere gevallen, als je dan van boven naar beneden gaat kijken... Ja. Dan vallen die treden weg. Ja. En ik ken één gebouw, daar is dat echt zo slecht gedaan dat wat oudere mensen. Ja, die durven daar die trap niet af. Nee, nee, Want in het begin was daar een hele slechte leuning. En dan die tredes naar beneden waarvan waren allemaal baksteentjes. Dus dan zie je het onderscheid tussen die treden niet. Ja, ja, ja, ja. Er was nog ja, ja. ook licht, was lastig te vinden. Ja, daar me is meteen met de op. eerste dag al iemand van de trap gevallen. Ja, omdat het hele witte trap was. Ja. Zonder die uh, markering. En ja. dat kunnen stippen zijn of strepen. Maar, ja. ja. En dat is inderdaad ook gek. Want het, dat, dat is uh, je hebt ook meegewerkt aan een boek, toch? Wat het over, hierover ja. gaat dat ook. Ja, op. precies. Uh, ja, ook de toegankelijkheid van, ja, uh, van gebouwen. En daar, wat ik daar ja. heel mooi aan vond... was dat uh, uh, trappen inderdaad over het algemeen van beneden worden gefotografeerd. Terwijl dat... Het dat werkt meestal wel. Ja. Maar juist van boven van zijn er boven problemen. Af, dan ja. en, en, en dat is typisch iets van... Ja, architecten... Ja, er zijn heel veel verschillende. Maar een, een, een bepaalde groep... die maakt een gebouw als een statement. Ja. En dan, oh ja, er zijn ook nog gebruikers. Dat, dat zijn de gebruikers. En, en er, er zijn ook architecten. Ja, die denken bij voorbaat al aan... het gebouw. Waar, waar dient het voor? Hoe kan dat eigenlijk? En, Ik verbaas ja, me er altijd ja, over. Ja, hè? Ja, nou ja, dat is toch... Het, kwaliteit en goed en ontwerp. Um, ik zit in een vak... en dat hoort ook echt bij mij. Ik heb altijd... degene die het gaat gebruiken... daar, daar doe ik het voor. Ja. En dan moet ik soms mijn klanten... even nog een duwtje geven van... ja, ja, ja ik snap dat je dat wil... maar jouw bezoeker... die ziet dat niet ja. of die snapt dat niet... of ja. die weet dat niet. Dan zeggen ze, oh, dat worden wel veel borden... of er uh, was ergens een keer... wilden we... Toch ergens een klein wandje nog plaatsen, zodat mensen eigenlijk meer automatisch naar een trap zouden worden gestuurd? Ja, moet dat nou wel? En ja, uiteindelijk is dat wandje er gekomen en hebben we die wand samen met hun zo gemaakt dat er ook nog allerlei folders in kunnen. Dus okay. dan heb je eigenlijk, wordt die nog voor een ander doel gebruikt? ook. dat ja, goed. Dus Wayfinding kan natuurlijk ook. Heel anders dan bordjes, en ja, natuurlijk. Ja, juist, Gewoon, ja, ja. juist. Het, het, het begint... Ja. Het begint, hè, want dat vroeg je net ook met architecten... Het begint bij de architectuur. Ja. Als het gebouw duidelijk is van... Wat ik zei van dat Indiase museum... Nou, het heeft een enorme luifel. Dat, dat roept al van... Ik ben de entree. Ja. Het is een heel groot gebouw. Door die luifel. Ik ben de entree. Ja. Grote hal. En dan zie je meteen... Dat wordt dan wel met een wegwijzertje gedaan. Kinder voor kinderen. Mm -hmm. Kindermuseum... En het grote museum, ja. dat, dat is het gebouw zelf. Ja. En dan ga je ook nog helpen met, uh, met licht. Dat was een keertje ergens... Oh ja, ja. Uh, toilet. Ja, dat wordt altijd heel stom gevonden. Maar ja, dat is wel een van de drie bestemmingen die mensen altijd zoeken. En die ze echt nodig echt hebben. Echt nodig. Toch? Ja, ja, ja. Ja, dan moest je een heel donker gangetje in. Dus ze hebben gezegd, van, nou weet je, niet, niet alleen een bordje, maar maakt nou ook een goede verlichting in dat gangetje... dat mensen het vertrouwen hebben van... Bordje zegt wel die kant op. Maar als het een donker gat is... misschien kom ik wel in de bezemkast... Ja, of back of house ja. uit. Geen ja. idee. Ja. Dus met, met dat soort ogen... ja, eigenlijk heeft iedereen dat wel. Die uh, kijken wij ook altijd. Wat, wat, wat zegt maar het gebouw? Wat zegt het interieur? Misschien moet ik zo'n zo architect... Of, in, in mijn wereld uh, zijn dat... Vind ik dat reclamebureaus, dus daar hebben, heeft de digitale wereld last van. Mm -hmm. dus die maken, Hoe bedoel je? Nou ja, wat jij zegt over bepaalde architecten die een statement willen ja. maken in plaats van iets wat gebruikt ja. kan worden. Dat heb je ook wel met reclamebureaus die eigenlijk iets willen maken wat indruk maakt, ja. in plaats van iets willen maken wat gebruikt kan ja. worden. Uh, ja. En dat is, ik vind dat een probleem. Ja. Maar ja, misschien ik, moet ik eens gaan praten met dat soort mensen om erachter te komen. Ja, waarom, waarom ze dat doen? Ja, want ja. dat is voor ons vaak een... Wij, wij zitten altijd op zo'n scharnier tussen uh, architectuur... en ik werk ook vaak in oude gebouwen. Dus dan uh, bijvoorbeeld de uh, Bozaar in, uh, in België... het ja. Paleis van Schone Kunsten okay, ja. van architect Horta. Het is echt een monument. Dus daar kan je en dan mag je niet zoveel. Dus da, da, daar moet je wat mee. En dan heb je huisstijl, branding, hoe je het ook wil noemen... Ja. Dat is ook een bepaalde stijl. En dan moeten wij daartussen iets maken... Wat, we beginnen altijd met een plan dat het bruikbaar is. Maar ja, het moet natuurlijk ook mooi zijn. Ja, ja. Ik bedoel, ik, ik ben ook ontwerper, dus ja. ik, ik wil ook dat het ja, mooi. Ja, ja. wordt. De esthetiek is wel, dat zie je ook wel. Jullie hebben ook echt wel een bepaalde herkenbare stijl, heb ik het ja, idee. Ja. Zijn er dan dus ook bepaalde opdrachten die je niet doet... Ik, nou. weet, ik noem bijvoorbeeld een Efteling of zo. Oh nee, we zouden gelijk doen. Ja. Graag. Ja. ja, hartstikke leuk. Ja. Nee, want er zit al er zit een bepaalde stijl, maar er is altijd. Uh, uh... We hebben het Aan het begin hadden, noemden we bijvoorbeeld Schiphol en ziekenhuizen. Ja. ja, dat moet gewoon duidelijk zijn en groot en verlicht. Want mensen zijn in de stress, daar hebben ze een soort oogkleppen op. Ja. Ik heb zelf voor Schiphol gewerkt. Dan sta je daar met een karretje met mappen... omdat je allerlei dingen moest... Ja, nu doen we het allemaal digitaal, maar toen met, met mappen en aantekeningen. Onder een heel groot bord, gate E. En dan komt iemand in blinde paniek. Ja. Waar is... Die gate yeah, die pier. Yeah. Dus daar, daar moet het heel, heel groot zijn. Yeah, yeah. En dan, wat ik nou schets, dat geeft typisch al aan... als er iemand staat die er een beetje betrouwbaar uitziet... ik, ik blijkbaar dus ook... Yeah. dan ga je toch eerst naar iemand toe. Yeah. Tenminste een aantal mensen. Uh, maar voor musea en, en parken, er zijn mensen wat relaxter... en dan kan je weer uh, ja, wat meer ook met je, met je vorm doen. Ja, en uh, dan kan je ook... Kan je dan ook meer dan alleen maar wayfinding? Kan je dan ook... Ja, bijvoorbeeld no in wat... Artis zie je... Wat noem jij dan wayfinding? Want... Uh, <laughs> nou ja, wayfinding bedoel ik meer... Eh, bijvoorbeeld in Artis... Of eigenlijk in heel veel... De, waar het mij is opgevallen... staat ja. uh, gate EFGH... Ja. En een pijl. Ja. Heel duidelijk de ja. richting, daar ja. moet je heen. Ja. Maar in art is gebeurd volgens mij ook meer, toch? Ja, want in, in, in art... Ja... Nou, dan moet je toch... Want ik kan van alles verzinnen wat, wat meer... Dat is dat we meer met de symbolen van de dieren gaan werken. Ja, en daar, daar kan je ook misschien verhalen bij verzinnen... Of... Ja, nou ja, ja en, en we doen ook hele andere projecten. Dat, dat is, uh, kijk, want waar we tot nog te over hebben gehad, is, is dat je echt van A naar B wilt. Mm -hmm. Maar waar we nu ook mee bezig zijn, is uh, meer uh, citywayfinding. En hoe maak je een hele stad eigenlijk navigeerbaar? En hoe oriënteren mensen zich in een stad? Nou, daar hebben een soort onderzoeksproject opgezet, samen met, uh, volgens mij was het de UVA. Hebben we Rotterdam genomen, ja. de Maas getekend op een A3. En dan aan mensen gevraagd van nou, teken jij nou eens Rotterdam, wat weet je van Rotterdam? Ja, ja. Nou, daar hebben we daar een poster van hangen, dat hebben ze allemaal uh, gewoon op computertjes ingevuld. Dus je kreeg ook uh, meteen hebben we dat omgezet in, uh, in, noem het maar gewoon een infographic, in ja. een, een visuele vertaling. Maar dan zie je dan bijvoorbeeld ook dat uh, ja, uh, het Feyenoordstadion, dat weten dan uh, een aantal mensen, maar daar zitten ze volkomen verkeerd op de ja, kaart. Ja, ja. Terwijl uh, de Erasmusbrug, die weet dan heel veel mensen. En die wordt dan ook wel redelijk goed op de kaart gezet. Een ja, ja. station, oh ja, het Centraal Station had wel eens ankerpunt. De Maas en het Centraal Station. Nou, en daaromheen gingen mensen dan tekenen, wat oh. weten ze van Rotterdam? Dus dan krijg je zo'n mental map. Graaf. En dat hebben we dus bij collega's hier, bij studenten, bij allerlei mensen gedaan. En dan krijg je een soort gemiddelde van wat weet men nou van die stad? Yeah, en dan kan een stad weer aan zien... van, oh, ja, nou, misschien uh, uh, als wij die markthal belangrijk vinden... of het Maritiem Museum of een bepaald beeld, noem maar wat... Nou, dan moeten we daar misschien op een bepaalde manier meer aandacht aan besteden... Yeah. Of hé, hey, dat is grappig, iedereen die weet ineens die, uh, ik weet niet hoe het heet, die, die loopbrug. Ja. Ze hebben zo'n verhoogde loopbrug. Oh, ja, ja, ja, ja, God, dat, dat tekent precies, ook, ja. God, dat hadden we nou nooit gedacht. Ja. Wat interessant. Ja. Oh ja. Dus wow. dat, dat is meer een, het, het maken van een mental map van, van een omgeving. Van, ja. uh, wat weet je daar nou van en hoe zet je die stad op de kaart? Het is natuurlijk een su supergoeie oefening om te kijken: oké, okay, wat is er misschien nodig? Waar ja. Ja, ja. gaat het mis? Ja. Waar gaat het mis? Wat, ja. uh, of of uh, Boymans van Beuningen als uh, museum? Ja. God, kom, ik weet het niet uit mijn hoofd hoor, maar die komt misschien heel weinig voor. Ja. Dat ligt dat dan kunnen. aan de mensen die je bevraagd hebt? Dat kan natuurlijk. Ja. Of zeg je dan van, nou, misschien ligt het aan de mensen die je bevraagd hebt... dat dat hun interessegebied niet is, musea. Maar uh, als Rotterdam zijnde vinden we dat uh, wel heel belangrijk. Ja. Dus daar gaan we wat extra's meedoen. Ja. Of van de punten die iedereen weet... die zet je dan op de kaart... zodat mensen vanzelf weten van... oh ja, dan kan ik dus van het station... naar de lijnbaan, bij de doelen. En dat ze dan... Ja, zo... Ik heb van Rotterdam, nou, als je het mij zou vragen... ik heb echt zo een... ik ken het, nou, ik ken ja. het wel een beetje, maar... Ja. daar zitten geen connecties. Af nee, nou dan... precies. Dat ja. weet je. Ja. Als je dat moet gaan tekenen, dan... Ja. Uh, terwijl Paul Meijksenaar heeft het ook getekend... En dat is dus heel grappig, want er komen hele verhalen bij van. Oh ja, want hier eten we altijd tijdens het uh, filmfestival. En dit ja, hier kan je echt de beste koffie van Rotterdam krijgen. En het Feyenoordstadion, ja, dat ligt daar ongeveer. Maar voor mij hoeft dat er niet te zijn, want die is natuurlijk Ajax Fernse. Ja, ja, ja. Leuk. Dus, uh, oh ja, maar dat hoort er ook ja, bij. Het ja. gaat allemaal over. Ja, ook inderdaad de weg vinden. Maar dit is meer dat. Sense of Place, waar, ja. waar ben ik eigenlijk? In en die de verhalen, staat? hebben jullie daar dan ook nog wat mee gedaan? Of is het een... Nou, dat ja. is natuurlijk ook wel heel erg... Fysies, nou, ja, hier kan je natuurlijk even mee doorgaan ook zo'n project, toch? Ja. Ja, ja. ja. En, en dan... Ja, tuurlijk. En ja. Uh, vaak verzinnen wij meer dan dat er uiteindelijk uh, kan. Ja, ja, ja. ja. Maar ik, uh, ik vind altijd, vooral aan het begin van zo'n project... moet je... Uh, we worden vaak voor zo'n klein stukje wayfinding... dan denken ze nog, nog te vaak, vind ik, aan bordjes... Mm -hmm. Maar juist in dat begin, met die eerste kennismaking... kijken van, nou, maar wat is er allemaal echt nodig? Ja. En uh, ik ben nu voor een museum in Moskou bezig. Daar wordt ook het, het vertellen van verhalen... en ook uh, bezoekers laten interacteren met dat museum... Ja. wordt ook belangrijk. En dat is begonnen vanuit het idee... je komt, moet je voorstellen, het is een vrij onbekend museum... dus mensen gaan er niet speciaal naartoe. Nee. En je gaat naar Moskou, dan zeg jij het Rode Plein... En die, mooie kathedraal met mm -hmm. die torentjes. Uh, van Lenin. Nou ja, allemaal van dat soort dingen. Ja. Hier, dat, dat, als toerist weet je dat niet meteen. Dus dat ontdek je dan. En dan ga je naar binnen en denk je... Oh, ze hebben beneden een heel leuk café en restaurant. Hartstikke mooie plek. Beneden hebben ze ook vaak al kunst. Een, een, een installatie of wat ook. Dan denk je, nou, oké. Okay, en dan drink je wat en je eet een hapje en dan ga je weer weg. Ja. Maar je moet de trap op om nog meer van de exposities ja, te zien. Ja, ja. Dus ik dacht... hoe laat je mensen nou die trap opgaan? Hoe laat je nou ja. zien dat die trap voor jou ook interessant dat is? Dat is super, ja. Bovenaan die trap hebben ze een grote eigen glazen wand. Dus daar gaan we nu een scherm maken... waarop we dingen gaan projecteren. Nou, zij kunnen zelf dingen projecteren. Mm -hmm. Maar je kan natuurlijk ook zeggen van... ga iets met die bezoekers doen. Tof. Ja, ja, wauw. Ja. Dus dat heeft allemaal toch wel te maken met uh, verhalen, platte gronden. Ja. We maken ook platte gronden. Als ja. je ergens over een omgeving nog wat meer kan vertellen, is het ook met platte gronden. Ja, tuurlijk, ja. ja. Voor Amsterdam ja, zou zo'n project uh... ook wel interessant zijn. Denk ik voor, voor mensen die hier nieuw komen. Ik weet nog wel dat ik hier, 18e, kwam ik hier wonen en toen. Ik voelde het zo ingewikkeld omdat het rond is. Ik ook. Ik kan Amsterdam dus niet tekenen. Nee. Dan ben ik altijd nog uh, kwijt van... hoe zit het ook alweer wie is ook alweer welke gracht. Ja, ja, ja die heb ik op een gegeven moment wel geleerd. En dan... Uh, ik, ik, nou ja, het ei, en dan krijg je die grachtenringen. Ja. Maar het was één keer mistig. En toen ben ik ook gewoon... Uh, helemaal de verkeerde kant op gereden. Ja, Weet je, normaal ja, ja. heb je de zon, dan voel je wel oh, van... Ja. het was ergens in het zuiden, maar die zon is dat Maar verkeerd. dat is ook ongeveer het idee dat je rechtdoor loopt. Ja, en dan, dan gaat het toch, toch zo... Het is zo'n heel gemeen een bocht, bochtje... Ja. En dan is het opgebroken. Ja. weet je. Dan weet ik nog wel van, oh, dan moest ik bij die boom of bij die winkel... of bij dat gebouw rechtsaf. Maar dan is het opgebroken, dan kom je ja. daar niet. Venetië is helemaal erg. Daar, omdat het, die rivier ja. daar, die kanaal Grande ja. maakt die S ja. ook. Dat ja. is helemaal... Dan ben je helemaal lost. Ja, ja. Oh, gaaf. En dat lossen jullie dus op. Ja. Nou ja. <laughs> ja, en weet je wat? Ik vind nog altijd een van de leukste verhalen... de oprichter van het bureau, Paul Meijksenaar. Ja. Die kan zelf heel slecht de weg vinden. Oh ja, ja. Dus die heeft juist van, van dat, daar, noem het, ja, gebrek. Ja. Ja. Dat is voor hem een fascinatie. Ja, ja. En daarom is die ook zo goed in. Ja, ja. En hebben hier wel meer mensen die met een kaart in de hand... zo staan te draaien van... Uh, ja, maar natuurlijk, dat is wel echt goed. Om ja. mensen te hebben die het gewoon niet kunnen. Ja, want daardoor weet je. Pas als zij het snappen, Daardoor weet je des, Dat is dus ja, ook een deel ja, van die kwaliteit ja. van. Uh, he, toch weer dat woord kwaliteit van. Ja. Verplaats je in die gebruiker. Ja, als je zelf al iemand bent die altijd met die kaart draait en denkt van. Ja, nou, ik, ik weet echt niet meer hoor. Nee. Geen idee. Ja. Oh, Wauw. Ja, wat goed zeg. Dus dat is. Uh, ja. ja. Dat had je natuurlijk nooit verwacht. Nee, nee, want dat, dat, dat, zeggen, mensen, dat zeggen we vaak ja. mensen. Die, ja. die zeggen dan van, oh ja, maar jullie weten dat natuurlijk precies hoe je moet lopen. Ik zeg, nou, ik zal je oh, verklappen. Juist niet. Ja. Juist niet. Ja. Nou, een deel wel ja, hoor. Want we hebben, we hebben een aantal mensen die industrieel ontwerp hebben gestudeerd. En ik vind het wel opvallend dat een aantal daarvan... die kunnen bijvoorbeeld ook heel goed plattegronden lezen. Mm -hmm. We werken voor een parkeergarage met allemaal halve niveaus en luie trappen... die. Nou, en zij leest die plattegrond en heeft dan... zonder dat ze er geweest is, heel snel in de gaten van... oh ja, nou, dan moet je die trap en dan kom je op dat niveau... en dan ja, ja, ga je zo ja. weer terug. Nou, dus dat heeft, heeft dat dat dan waarschijnlijk ook inzicht. te maken met ja, ruimtelijke inzet... en weten hoe gebouwen over het algemeen werken misschien. Ja, heeft ook, dat heeft er ook mee te maken ook, natuurlijk, dat je ja. dat op een gegeven moment beter doorhebt. Dat is ook waarom architecten het ons vak soms zo suf vinden. Ja, ja. Want die hebben... Een architect heeft, ik zou het bijna zeggen, per definitie een heel goed ruimtelijk inzicht. Ja. Dus die snapt dat hele probleem niet. Nee, precies. Weet toch, ja. Dat weet je toch? Dat ja, weet je ja. toch? En helemaal als je het zelf hebt ontworpen. Ja. Ja, ja dat weet je toch? Ja, ja. Nee. Het ja. ja, nou, gaat ik toch echt over die. Zeker dat soort stresssituaties. Ja. Daar is het super belangrijk. En dan wil je ja. natuurlijk ook die. Uh, nou ja, bijvoorbeeld, wegwijzering. Ja. Daar wil je ook af en toe weten: van ben ik nog op de goede weg? In Nederland gebeurt dat supergoed. Ja. Is er in Nederland misschien gewoon een hele goede traditie in ja. wayfinding? Ja, en sowieso denk ik in ontwerpen. Als je het hebt over Dutch design... Ja. dan uh, zijn Nederlanders, denk ik, in het algemeen... die cultuur die hier is ontstaan, toch ook uh, fantasievol... en dan kijken naar waar gaat het eigenlijk om... en dan ook heel goed doordenken vanaf zo'n basis. Ja. Vragen van waar gaat het eigenlijk om? Oké, okay. ja... En dan ga je, ga je bouwen. Dus die logica, tenminste, okay. dat, is het, dat is het voor mij ook. Ja, dus dit Dutch design, dat is wel echt heel erg vanuit de functie bekeken. Ja, ja vind, vind ik hoor. Ja? Ik, ik, ik ben wat dat betreft slecht in definities. Ja, ik ben er helemaal Maar, hele maar, benieuwd maar, maar, naar, maar ik, want... ik vind echt, uh, dat, dat, dat zie je toch... Ja, er worden hele fantasievolle dingen gemaakt. Maar er, wordt toch altijd wel, ook wel, er zit ook wel een praktische twist aan. En als dat niet zo is, dan wordt dat ook bewust gedaan. Ja. Of met de, toch wel een bepaald concept of een idee erachter. Okay, ja. En niet, niet zomaar. Heb je voorbeelden misschien? Van... Hmm. Ja, nee, daar ben ik dan weer om dat ja, een ken de, de, de, heel, de, de, heel de, slecht ken De, de, de, de, de Nederlandse verkeersborden, boven de snelwegen bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon ja. heel een sterke grafische ja. traditie ja. ook. Hè? Ja. Dat is, nu, dat is natuurlijk dat is ook super heel lang... Super functioneel natuurlijk. Ja. ja, maar ook... ook um, uh, qua ontwerp... Uh, toen die computers steeds meer... Op begonnen te komen... Is uh, dat je natuurlijk loodzetsel... Als we het over grafisch mm -hmm. hebben... Loodzetsel, en dat moest dan gedigitaliseerd worden. Dus dat, daar zit een berekening achter. Toen dus heb je... Just van Rossum en... Uh, oh, oh, Peter van Blokland gehad. Yeah. Die zeggen van... Ja, oh, maar... Daar kan ik dan iets met programmering nee. doen. Dat iedere keer als je zo'n lettertje intypt... wordt hij net iets anders. Ja, ja, De Beelwolf ja. is dat toen geweest. Oh, prachtig, nou, dat, ja. vond, dat vond ik gewoon geweldig. Dat ja. je dus ook zo doordenkt over het ontwerp van... Oh, wacht even. Dus dat gaat nou digitaal en dat werkt dus zo. Maar daar kan ik dan wel lekker mijn eigen draai aan geven. Ja. Ja. En dat is ook een hele mooie... Ja, dat mooi, is natuurlijk ook touchdesign. Niet, je... niet mooi, maar een heel goed ontwerp geworden. ja. Dus je hebt het superfunctionele En daarnaast... Ja, maar ook, ook dat, dat die, die twister aangeeft. Ja, of of zo'n Christine Meindersma Die dan uh, heel erg kijkt vanuit materiaal. Waar dingen vandaan komen. En dat als uitgangspunt neemt. Okay. En dan van daaruit iets gaat ontwerpen. Ja. En dat kan een gebreide poef worden. Ja. Of een truitje. Want dan neemt ze één schapenvacht. Dat is al een oud, oud werk van haar. Neem ze gewoon een uh, vacht van één schaap. Nou, en dat wordt dan ook een trui. Dus als je een groot schaap hebt met een lekkere dikke vacht, heb je een grote trui. Yeah. Je hebt ook één klein truitje met, uh, zonder armpjes. Okay. is Een klein schaapje. Yeah. Dus dat is wel je, je uitgangspunt kiezen. En dat kan dus een trui worden. Ze dus heeft een boek gemaakt over wat er allemaal van varkens wordt uh, gemaakt. En dat je op, op zo'n manier op yeah. een hele andere manier met het ontwerp bezig zijn. Yeah. Ja, en wij, wij zitten wel echt heel erg in die die functionele hoek. Het, het moet voor ons altijd bruikbaar zijn. Ja. Maar dan kijken we toch... met, met die hermitage bijvoorbeeld... in Sint-Petersburg, daar werken ja. we voor. Uh, ja, daar... gaan we met projectie wat doen. Maar dan ook dat er nog iets in beweegt. Oké. Okay. Ja. Yeah. Okay. Dus, en, en ook het, het, het digitale stuk. Uh, want we hebben het nu gehad... volgens mij over... Uh, borden en architectuur. Maar ook dat digitale stuk... Ja, dat, wordt natuurlijk ook steeds, uh, dat, dat hoort er gewoon helemaal bij. Want zien jullie bijvoorbeeld ook navigatie van een website als onderdeel van Wavefinding? Ja. Doen jullie dat ook echt niet? Uh, heel weinig. Heel weinig. Wat we, nou, een website die we wel uh, hij is nog niet online in ontwikkeling hebben, dat is voor de Single in Antwerpen. Okay. Daar zijn we begonnen met de Wavefinding, een gebouw. Nou, er wordt een heel groot nieuw stuk bijgebouwd dus moet er wat gebeuren. Toen hebben ze daar gezegd van... nou, dan gaan we alles helemaal overnieuw doen. En in dat gebouw zitten allerlei organisaties. Drie grote en nog veel kleintjes. En toen hadden ze op een gegeven moment van... ja, ja, ja wat bindt ons nou? Ja, die, die wayfinding die navigatie door het gebouw. Ja. Maar eigenlijk willen we ook zoiets als website... dat mensen ook op, die, op een soort portal kunnen binnenkomen. Dat ja. is dan de single. Ja zodat ze ook kunnen lezen over de singel in het algemeen. Ja. De kunstzieten, noemen mm. ze het nu ook. En dat, uh, wat er is aan, aan opleiding, conservatorium, architectuurinstituut... tentoonstellingen, concerten. Wat over de geschiedenis van het gebouw. Ik ga historiek zeggen, want uh, yeah. ja, ik heb op zijn Vlaams. Oh, prachtig, toch? Ja. Maar, zo, uh, dus zo wordt eigenlijk die wayfinding van het gebouw, daar op dit moment ook een soort van overgezet... als basis voor de algemene website. Okay. En net als je in het gebouw op een gegeven moment... ga je door de deur van het conservatorium... of door de deur van de klaslokaal... Ja. Nou, dan ben je dus bij het conservatorium. Mm -hmm. En zo wordt die website ook. Het wordt een grote portal, maar daarop wel... Toegang tot de verschillende sites okay. van de verschillende organisaties. En daarin gebruiken jullie dezelfde soorten principes als ja. die jullie nu gebruiken ja. in fysieke ja. wayfinding. Ja. En die werken daar ja. ook goed. Ja. Ja. En heb je dan, als je nu. Als je, regelmatig zit je natuurlijk op websites, heb je dan af en toe van. Ach, hier hadden ze gewoon even ja. deze wayfinding-principes toe moeten ja. passen. It, it, maar, ik, maar, ik, ik, ik onderschat het in het begin heel erg. Ik denk van, ja, maar je, je moet toch gewoon kijken en logisch nadenken. En dat snap je. Wat jij aan het begin zei, ik weet niet of dat ding toen al aanstond... van, ik maakte websites en ik dacht van, ja, zo moet het gewoon. Ja, dat ja. snap je toch wel. <lacht> ja, ja, ja, ja. Maar dan ontdek je ook met ander werk ook van... oh nee, dat, nee, dat is niet zo vanzelfsprekend... omdat anderen toch dan meer met een vorm bezig zijn... of ja. uh, al zo doorkneed zijn in... Hun organisatie, dus ook op die site dat ze al. Ja, maar je weet toch dat dat daarbij hoort, dus daar ga je dan vanzelf wel naartoe. Ja, of, of banaler het. hoor. Er is gewoon een bepaald uh, systeem gekozen. En oh, ja, dat maar werkt alleen nou maar ja, op deze ja, manier. Nee, die, die kennen. Ja, nee, dat klopt. Die kennen we. Ook. En dat, dat is helemaal erg natuurlijk. We doen het altijd zo. Of Als je het over kwaliteit er... hebt, dan ja. is dat een klilling factor. Die en de andere is dat er vaak. Eigenlijk krijg je vaak een visuele representatie van de database. Dat zijn de allerergste. Ja. Dus dan <laughs> dat... ja, ik ben hier dus achter, maar... Ja. Ik weet niet wat ja. daar het equivalent van in de fysieke wereld zou zijn. Nou ja, misschien nou, Sandra Pompidou, maar dat is dan een super geslaagd experiment. Dat is hartstikke tof. Ja, want daar is echt over nagedacht. Ja. Ik denk meer als je gewoon constructeurs aan het werk ja, laat nou, gaan. Precies. Ja, precies. Ja, Want dat is het, maar, ja. die. die uh, tenten, ja, er zitten natuurlijk ook goede. En, en, de gebieden rondom van, nou, gemeentes. Het, het, het werkt zo. De industriegebieden rondom gemeentes. Dat zijn dat soort. Er is een weg. Ja. En dan. Ja, John Kermeling heeft een keertje gezegd. Van, nou ja, weet je. Al dat gedoe. We maken gewoon wegen. En zetten we allemaal gebouwtjes aan. Prima. Maar ja, dan is dat weer een statement. Hè, dus ja. dan ga je weer een stap verder. Maar inderdaad, dat. Ja, ja. De industriegebieden. Dus van, van, van, van, vanuit de te, rondom... Meer vanuit de techniek gedacht. Ja. en uh, Bij ons is techniek altijd een hulpmiddel. Ja, Net ja, zoals ja. psychologie. Weten ja. hoe mensen nadenken is een hulpmiddel. Ja. Als, uh, of samenwerking. Weet je, je, moet, je moet ook met je klant en met de gebruikers... samen erachter zien te komen van waar gaat het nou eigenlijk om. Ja. En, dan, en dan ga je technische oplossingen verzinnen. En dat kan een pad zijn en dat kan een app zijn... Ja. Hoewel, ik vind, dat nog, ik vind dat zelf nog wel lastig, die indoor-apps. Want uh, zolang het nog een ding is wat je in je hand moet houden... vind ik dat nog steeds lastig. Mm -hmm. Want moet je je voorstellen, dan loop je op Schiphol... met je rolkoffertje en je kind. Ja. En dan moet je dat ding nog vasthouden. Bovendien is het beter dan in orde. je loopt heel snel en dan moet je ook nog ja. hierop kijken... Of uh, met een groep. Je bent met een groep op pad. Ja. Dan, dat werkt dan lastig. We hebben het wel voor... Uh... We zijn dan... Zijn in, okay, je kan ook, ik zie dat steeds meer. Dat het, de, de conclusie... Op een gegeven moment dacht hij: oh, app voor alles. Ja. Uh, en apps ja. lossen alles op. Ja. En interne way... Of dus wayfinding binnen bedrijven... daar heb ik ook uh, uh, allemaal... allemaal uh, grote instanties die wilden toen we net apps hadden, ja dat, dat ja. lost ons probleem. Ja. En ik vraag, is dat probleem er wel überhaupt? Ja. En uh, gaat het opgelost worden door naar een telefoontje te staren? Ik denk het niet. En ik denk dat steeds meer mensen ook die conclusie beginnen te trekken. Nou, Dit is eigenlijk met alle technieken. Hè? Weet je, in het begin, wow! Ja. Nou, en dan omarm je het en dan ga je uitvogelen en dan filtert het weer uit van oh wacht even, maar waar willen we het eigenlijk? Waarvoor hebben we eigenlijk iets nodig? Ja. Of wat is ons probleem, of wat, ja. wat willen we? Ja. Nou, en, en wat helpt? Ja. We hebben het bij een ziekenhuis. Uh, hebben een, een Wayfinding app gemaakt. Okay. Maar dat is ook zo'n ziekenhuis waar zoveel verandert, ook voor het intern. Ja. dat het ah. daar. Weet je, okay. daar ja. kan het weer wel. Want, want het is op een gegeven moment amper bij te houden met... Mm. Uh, ja, Boyden ook wel. Oké, okay, in dat geval is het wel een goede. Maar ja. dan, dan kijk je weer op een andere ja. manier. Of als we het hebben over verhalen vertellen bij, bij musea... dan kan je natuurlijk wel... Uh, niet dat ieder museum een app moet hebben, want dan word je volgens mij gek. Ja. Want als jij een dag in Moskou bent, ga je dan van vijf... van drie musea een app downloaden. Nee. Nou, ik nee. niet hoor. Nee. Maar goed... Uh, je, je kan wel, of, of een online... Nou ja... Ja. ja, nee, maar dat is wel interessant. Dus, uh... Je ziet dat, dat uh, bijvoorbeeld NS heeft dat laatst ook. Die had ook zo'n... Die zei, we hebben een app nodig om het probleem op te lossen... dat treinen soms aan de uiteinden leeg zijn. In oh, de ja. vol yeah. of andersom. Yeah. Ja, dus dat de, Soms is het heel druk in een trein op yeah. een bepaalde plek... terwijl er eigenlijk heel veel yeah. plek is. Uh, en toen dachten ze, daar hebben we een app voor nodig. Om dat op te lossen. Yeah. Maar toen kwam de oplossing van nee... We doen ledstrips boven de... En dan kan je aangeven, hier is de ja. rood en daar ja. is het groen. Ja. Of ik ja. weet, nou, waarschijnlijk zullen ze andere kleuren ja. gebruikt hebben. Maar ja, die hadden onder... wij willen verzinnen. Ja, ja, ja, ja. ja. fantastisch toch? Hmm. Dus in plaats van zeggen nee in een app, nee, dat kan ook op andere ja. manieren. Ja, het zijn allemaal hulpmiddelen. En, en ik heb steeds meer van... Ja, je, je blijft toch, als het gaat om navigatie in een ruimte... Ja. dus niet als je thuis je aan het voorbereiden bent... want ja. dan heb je die website. Dat is wat anders, ja. Dat is wat anders. Maar als je ergens bent, dan blijf je toch altijd nog een mens... Ja. met ogen die iets zijn met toch nog een soort van oerinstincten... Mm -hmm. van ik ga niet dat donkere gangetje in... en als daar een klontje mensen staat... nou, dan zal het daar wel gebeuren. Ja, ja, ja. Je ja, allemaal van dat soort ja. processen. Over niet technisch zijn we voor, volgens mij voor wave, of hoe heet het, nou ja, met apps binnen een gebouw navigeren zijn we nog helemaal niet uh, precies genoeg. Nou, maar het gaat wel steeds sneller. Ja? Oké, ja. oké. Okay, okay. ja. Ja. Okay. Ja. ja, dat zal wel, ja. ja. Maar ik merk toch ook wel, want als ik dan bijvoorbeeld een, uh, nou, een routeplanner in de auto. Of, uh, dan vind ik het toch wel fijn dat ik die borden kan lezen. Dus Als ik een vind... bevestiging. Ja. ja, alleen het ding zelf is ja. eigenlijk niet genoeg. Ja. ja, wij zijn ook van de uh, redundantie. Ja. Zo'n zo woord. Van, niet uh, dat het dubbelop is, maar meer van: oh ja, je hebt dat informatiekanaal en dan daarnaast heb je ook nog die andere. Dus uh, ja. die Harry die zegt tegen mij: van over 100 meter moet u rechtsaf. Ja dan vind ik het inderdaad ook wel fijn als ik het uh, nog op een bord zie. Ja, precies. Ja. Ja, want ik heb, ik heb het geluid altijd uit, dat vind ik het vervelend. Ik, wil natuurlijk, ik heb muziek in mijn auto, dan wil oh. ik niet iemand die er doorheen praat. Nee, ook niet als je ergens de weg niet kent? Nee, nee dan kijk ik gewoon naar, uh, naar het schermpje. Oh ja, ik, ik hou dan wel van iemand die mij wat vertelt. Oké, okay, ja. nee. ja. Ja, dat zou dan kunnen, maar dan zou ik mijn muziek uit moeten zetten... Hm. Ja, nee, ik vind het heel vervelend. Ja. Ik vind het heel opdringerig ook. Ja. Ik merk ook als ik met de mensen in <laughs> de auto zit. Die dat aan hebben, dan raak ik altijd de draad ook kwijt. Zit er ineens iemand tussendoor? Ja, te ja, ja. Dat is heel onbeleefd eigenlijk ook. <laughs> nou, ook af en toe heel dwingend. Ja. Ga over 100 meter rechtsaf. Ja. Ga nu rechtsaf. af. Ja, ja, ja. weet je wel van. Sukkel, ja. je moet ja. nu rechtsaf. Ja, maar ik wil niet, want ik heb nu net besloten dat ik toch maar ja. eerst nog even dat ik andere vind, ja. rondje raak. Nou goed, ik gebruik dat ja. niet, maar dan in dat geval ja. vind ik die. Uh, die bevestiging van, ja. bijvoorbeeld, nou, neem de afslag 27. Als daar dan ook het ja. nummertje 27 staat, dan is dat prettig. Ja. Ja. Ja. Ja, Oké, okay. okay. maar dat doen jullie dus heel bewust. Redundantie en ook meerdere manieren. Ja hoor, manieren en, en iets. ook bijvoorbeeld uh, dat je en een kleur, en een cijfer, en een, weet je, ook een naam. Ja, ja. Dat, dat meerdere je... dingen dus, ja. ja, ja. Ja, kijk, dan... bij Artis hebben we gezegd van nou, dat is een dierentuin, hè, want je noemde Artis. Ja. En dan, uh, dan gaan we daar werken met, met gidsdieren. Okay, ja. Dus als je dan, uh, nou ken ik Artis niet goed meer, maar als je naar nou een bepaald dier op zoek bent, dan moet je via, als je dan naar de olifant gaat, dan weet je dat die andere daar ook wel in de buurt zit. Ja. Nou, dat is dan... Uh, Vrij simpel, dan hebben we geen kleuren gebruikt. Yeah. Maar we hebben ook Burgersoel gedaan. Yeah. En daar hebben, hebben ze echt heel duidelijk uh, ecosystemen. Dat je yeah. echt naar yeah. de desert gaat yeah. of naar het, de oceaan of yeah. naar de safari. Yeah. Nou, die hebben allemaal hun eigen kleur en hun eigen symbool. Yeah. Dus dan heb je dus en een kleur en een symbool en een naam. Yeah. Ja, want kleuren dan alleen dan is het natuurlijk een... ook niet genoeg, toch? Nee. nee. We nee. hebben ja. hier ook een kleurenblinde collega. Heel nou, goed. echt ja. hoor. Ja. Die, die, die kijk je dan aan van ja, leuk, maar ja. geen idee. Nee. nee. En dan heb je nu ook wel allerlei leuke filters op de computer? Hè, dat schouder. je naar je ontwerp en dan kan je gewoon kijken van oh ja, zo ziet de kleurenblinde. Er is dus een bepaalde kleurenblindheid die eigenlijk best wel mooi is. Dus, ja. <laughs> ja. Toen, dus, die, die kijken naar de wereld van. Ja. Wow! Ja. Ja. Ja. ja, en hij, hij zegt dan ook op een gegeven moment zelfs heel sterk... van ja waarom zou ik naar de museum... hij is nogal stellig af en toe een uitspraak, okay, yeah, hè? Yeah. Ja, waarom zou ik dat schilderij nou gaan zien in het museum? Maar ja, ik denk voor een deel dat hij ook de, de, de diepte mist of zo. Ja, maar... het maar is maar ook wel een statement, hoor. Nou ja, maar goed, dat kan natuurlijk. Als je bijvoorbeeld... Uh, er uh, is een heel mooi filmpje van een kleurenblinde jongen... die uitlegt dan dat hij voor het eerst ging uh, klimmen, zo'n klimwand. Yeah. Oh, de routes. En toen zei de, ja. de instructeur... nou, neem de groene route. Ja. Uh. Hij gebruikt gewoon alles. Want ze ja. waren allemaal precies ja. dezelfde kleur. Ja. ja. Dat is echt, uh... ja. ja, dus dat proberen we ook altijd. Want uh... ja. ja, dat het niet alleen qua kleur verschilt... maar ook qua, qua helderheid. Ja. Dat je verschillende grijs tonen inwezen ja, ja. gaat kijken, gaat En patronen naar patronen gebruiken we niet heel veel. Hè? Nee. nee, omdat dat vaak gaat interfereren met de grafiek. We hebben wel, uh, wel eens projecten gehad dat je als je een, toch een groot bord hebt... of dan later ook op een scherm vertaalt dat er een bepaalde strook of zo in zit. Maar iets van een leuk, fleurig patroon. Kijk, je ziet hier ook in het bureauhand ja. een een banner. Nou, ja. er zit een patroon op. En aan de onderkant... is die wel, maar waar de tekst komt... daar is die eigenlijk al verdwenen. Zodat je toch die tekst goed kan ja, lezen. Ja, ja precies. Ja. En dan doen we dat wel op zo'n manier... Je daaronder ook. Leading Airport Expertise. Ja. Dat loopt door die streepjes heen. Dat loopt heen, door die streepjes heen. Is minder, heen, is minder ja. goed leesbaar. Ja. ja. Dus daarom doen we dat niet. Oké. Okay. Want dat is natuurlijk wel een goede truc... om uh, dingen... ook voor kleurenblinde mensen... Het wordt veel in landkaarten gedaan. Oh ja, dus in, in, in kaarten kan je het weer ja. wel doen. Ja. Maar, uh... maar met die iconen ja. kan dat natuurlijk ook prima. Als het maar niet alleen maar kleur is, toch? Ja. Ja. Of, of een parkeergarage met heel veel lagen. Zeg zo van, nou, dan maken we een laag blauw. En een laag... Nee, als ik op een blauwe laag uitstap ja. en er komt nergens anders... Ja. dan weet ik toch niet dat de rest een andere kleur ja, heeft? Precies. Ja, precies. Ja, ja. Dan is het ja, gewoon blauw. Ja. Zo goed. Dit soort dingen bedenk je toch of, niet? Of, of ja. uh, daar hou ik op zich, vind ik dat ook mooi. Weet je wel, van die hele mooie kleurovergangen? Dat je van lichtgeel, citroengeel, donkerde geel, licht oranje, oranje... Mm, mm, prachtig. prachtig. prachtig. Ja. Maar dan zeg jij, ja, ja, weet je, ik heb mijn auto geparkeerd en die, die staat op oranje. Ja. Nou, dat onthoud ik, oranje, en dan kom ik daar en dan denk ik, ja... Uh, nou, welke oranje? Welke, dan. Ja. En dan of. krijg je dus die redundantie dat oké, okay, het is mooi, maar dan willen we wel heel groot nog... een cijfer erin eh, of, en een symbool erbij, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ik sta bij de oranje aap. Ja, ja. ja, ja precies. Ja. Die. ja. Mooi. En dus die, die, die toegankelijkheid, dat is echt wel iets waar jullie veel... of dat zit er gewoon eigenlijk ja. in. Is... Ja, we zijn op dit moment bezig met... Uh, wat zijn nou eigenlijk de core values van Mijksenaar... Ja. Nou, daar zijn we nog niet uit hoe we die echt heel kernachtig kunnen formuleren. Nee. Maar, maar die, die toegankelijkheid en die user. Ja. dat één collega zei van, ja, dat spreekt toch voor zich. Ik denk, nou, volgens mij niet. Nee, nee, nee. het gekke is, dat zodra zit, dat je het dan... weet, spreekt het voor zich. Ja. Maar zoveel mensen weten het niet. Nee. Ja. Nee, of, of, of inderdaad, je zei al met sommige reclamebureaus... die dan voor het grote plaatje gaan, maar dat geen hond het meer kan lezen. Ja, ja. Mm. ja er was een tijd lang was bijvoorbeeld heel erg in... om uh, grijze letters op een grijze achtergrond te doen. Bijna niet te zien. Mm -hmm. Ik gebruikte dat bij mijn studenten als voorbeeld. Dan zeg ik, ja, maar ik mag deze website toch ook gebruiken? van Mensen boven hm. de veertig mogen ja, dat toch ja, ook... Uh, ja. dus, uh, dat zijn ja. eigenlijk uh, jonge designers, denk ja, ik dan precies. altijd. Ja, Kleine lettertjes. Ja. ja. Maar dat is wel echt een belangrijk ding. Dus, dus de, die toegankelijkheid is ook voor um, slechtzienden... Voor iedereen. Voor iedereen gewoon. Ja. ja. In, in, inclusive design. Ja, dat genoeg, ja toch? precies. Ja. Oké. Okay. Ja. ja, design for all, inclusive design. Ja, en wat zijn daar eigenschappen van? Kan je, kan je er een paar benoemen? Ja, ja is... dat, dat heeft toch heel erg te maken met inderdaad die... die... Ik, ik moet het toch heel breed houden met die toegankelijkheid. Ja. Gewoon zorgen dat alles je goed contrast heeft, goed benoembaar is, uh, groot genoeg is. Als het kan verlicht is, ja, op goede hoogtes hangt. Het gaat dus bepaalde woord, dus woorden, tekstgebruik. Ja. Zo ja. min mogelijk lettertjes. Okay, ja, ja. Tenminste, dat zeg ik altijd als heel, heel simpel. Maar als ja. je het heel kort kan formuleren, doe dat dan alstublieft. Ja, ja, ja, ja, Positief formuleren. Ja. En als het Beeltaal. te ingewikkeld wordt, moet je dan opnieuw beginnen misschien? Ik zag laatst een bordje af. Bij ging ik overstappen op een, op een station. En dan mm -hmm. heb je hoe je van... Oh ja, van de, de ene... metro En er zijn twee bordjes... Ja, maar dat, weet je, en, en dan heb je het over wat is kwaliteit en goed design. Hier ja. zit het eigenlijk al in het begin van ja, het systeem. Daar is gewoon echt iets misgegaan. Volgens mij was de oorspronkelijke gedachte van we gaan een systeem maken dat je met zo'n stukje plastic door heel Nederland kan reizen. Sterker nog, het van het idee de bus was dat op de tram. Op de... Het zou zelfs je portemonnee worden. Ja. Het idee was nog groter. Ja, was... ja maar goed, die, die had ik al een beetje, ja. want dat wordt wel. Maar gewoon als openbaar vervoer, algemeen kaart, ja. Ja, dat, uh, ja dat wordt dan toch door allerlei redenen uh, te ingewikkeld. Is toch gek en, dat en dan krijg niet, je dit. Het is toch gek dat er toen niet iemand halverwege heeft gezegd... oei, dit gaat ja. helemaal mis, laten we stoppen. Ja. Want ja, uh, yeah, het, is, het is een verandering. Maar is het eigenlijk ook een verbetering? Nou ja, het is ook weer niet... Ja, dat denk ik toch wel uiteindelijk, ja. hoor. Want hiervoor hadden we die strippenkaart. En dan was die altijd op. En dan moest ik alsnog naar mijn strippenkaart... dan uh, moet ik met de bus en met de trein en met de tram... en dan moet ik uh, met de strippenkaart ja. die dan weer net op is... en dan moet ik in de, bij de trein weer een apart kaart... dat, dat is nou wel voorbij. Ik ja, ja, ja. kan nu overal gewoon dat pasje ja, langshalen. Ja, dus ja. dat wel. Ja. Alleen ja, inderdaad, met dat overstappen... dat is natuurlijk een drama. En vooral voor toeristen. Weet je, of mensen die voor nooit met het openbaar vervoer gaan. Nee. nee, precies. Ik had op een gegeven moment dat ik... We hebben denk ik wel iets als zes van die... Uh, anonieme OV-chipkaarten thuis liggen. Oh ja, ja. Ja. al met een bedrag erop. Ja, ja. Ja. ja, en dan verloopt dat weer. En dan kan je dat wel weer terugvragen. Of, of alleen de interface van zo'n automaat. Ja. Yes. Dat je met samenreiskorting kan. Nou, ik was ja. met iemand... Vorig weekend die gaat nooit met het openbaar vervoer. Die heeft dan wel zo'n kaartje nou, ja. opgeladen. Tjoe, dat was al heel wat. Ik zeg, nou, maar we kun, je kan met mij mee. Dan krijg je 40% korting. Ja, maar dat <laughs> ligt ook ja. weer aan de complexiteit van de, de producten, zoals je ja. noemen. Veel ja. ingewikkeld. Ja. Dus producten zijn ingewikkeld. Je moet het al ja. weten. En dan is het ingewikkeld. En dan sta je nog voor zo'n automaat. En ja. toen kwamen we er allebei niet uit. Maar toen hadden we niet het benul gehad. Je moet dus eerst die pas scannen. En dan kan je de pas die samenreiskorting verschijnen. Ja. Nee, die dus dingen zijn gewoon te uh, van, uh, van, van Dat, uh, dat uh, soort dingen. Ja. Ja, voor de, ja. Ja. Hey, je noemde participatie eigenlijk ook al even. Hè? Dat, ja. en, en doen jullie dat heel veel? Dat jullie echt samen, samen ontwerpen met... Uh, met gebruikers? Of is het meer dat jullie ze observeren? Of... Ja, ik weet niet. Ontwerpen neem ik nou dan even heel breed. Want wat we heel vaak doen... of eigenlijk altijd doen, is met een kick-off... gelijk bij de klant vragen. Want je doet natuurlijk acquisitie... dan heb je een, een bepaalde groep mensen die je spreekt. Ja. Nou, bij de kick-off vragen we ook altijd de mensen... die iets met die wayfinding te maken krijgen... En dat is dan uh, een huisstijlontwerper, uh, iemand van communicatie en marketing, maar ook beveiliging, facilitair. Okay. Kick-off, dat wordt dan een soort werkgroep. Yeah. Dus dat is eigenlijk standaard in alle projecten. Maar ja, we hebben ook uh, hier bijvoorbeeld voor het uh, stations-eiland, voor het stationsplein. Yeah. Ja, er zitten heel veel stakeholders bij. En dan gaan we ook verzinnen van hoe moet dit, dit enorm complexe gebied met zoveel partijen die daar wat te doen hebben, mm -hmm. hoe maken we dat tot voor de bezoeker die uit de trein stapt... in Amsterdam staat en denkt van, en nu? Het is voornamelijk, denk ik, voor de mensen die hier niet zo vaak komen, toch? Ja, je, je bent altijd bezig voor zo'n eerste bezoeker. Ja. En met samenwerken, dit is dus ook altijd met die, met die klant samen en met die groep samen en we hebben ook hier hele sessies workshops... dat we ook met, met nou, nou hangt er toevallig niks meer... maar het geeltjes gaan plakken van, oh ja, en we willen dat. En customer journey, mm -hmm. weet je, dat wordt in, in heel veel ontwerpbranches gebruikt... Voor, om allerlei stappen in het proces te beschrijven. Yeah. Bij ons is die dan af en toe wat, echt letterlijk een journey van... ik begin thuis en dan sta ik bij de gorilla of mm -hmm. dan sta ik bij die gate... Yeah. Maar dan gaan we met, met klanten ook helemaal kijken van... Oh, en hoe werkt het nou en wat is er nou aan de hand... en hoe kunnen we dit aanpakken en hebben we het daaraan gedacht? Ja. En bij, uh, ja, het is natuurlijk wat lastig om toeristen in zo'n ontwerpsessie te krijgen. Aan de andere kant is het ook weer interessant natuurlijk. Hè? Want dat is op zich ja. waar je het voor maakt... Ja. Ik, ik zit mezelf te denken aan, ik, ik weet niet direct voorbeelden, maar nou, bijvoorbeeld zo'n Draw zo'n uh, Draw Rotterdam. Ja, ja, precies. Dus die city wayfinding. Nou ja, dat, ja. dat is in wezen een voorbeeld van, ja. nou ga maar een grote groep bevragen. Ja. Wat weten jullie? Ja. En uh, ik heb zelf bijvoorbeeld voor, uh, voor een pictogram een, een mini-onderzoekje van uh, uh, tenminste in een van mijn projecten, van nou ga maar vragen bij mensen van nou, snap je dit? Mm -hmm. Ja, ja, ja. En dan heb je het niet meer over uh, de, de strategie, noemen we dat dan? Hè? Van hoe ga je dit aanpakken? Heel, heel breed. Ja. Dus vanaf als het kan, architectuur, interieur, bla bla, alles. Ja. Maar echt al over, over een heel klein stukje, een pictogram. Ja. Nou, uh, zeg maar, uh, snap je wat dit is? Ja, ja. Of we hebben de drie. Van ja. nou welke, uh, wat denk je dat het is? Oh, ja. een lift. Nou, wat vind je dan de beste en, ja. en waarom? Ja. En met een, uh, dat was een klein museum, uh, is er gewoon een test gedaan. Hebben oh. we gewoon uh, op, heel simpel op A4'tjes dingen geprint en opgeplakt. Dat is natuurlijk wel een manier. En dan gaan je gewoon kijken ja. wat er gebeurt. Ja, wat we doen het natuurlijk online ja. is het ook helemaal niet zo moeilijk. En als iets niet werkt, dan kan je het eenvoudiger achteraf ja. nog aanpassen. Dat ja. lijkt me met dit soort borden wat lastiger, ja. toch? Ja. Als het niet blijkt te werken, dan is er wel iets mis. Ja, dan, dan, uh, ja, dan hangen de grote borden. En ja, uiteindelijk, dat is ook heel leuk om te zien... want dan zie je mensen stevig doorstappen... en dan gaat dat langzamer... en dan staan ze zo vertwijfeld naar zo'n trap te kijken. Ja. Van, is dit nu echt de bedoeling? Ja. Ja, ja. Nou, en dan is het fijn dat je dus dat pijltje hebt van... ja, trap met een tra En dan als ze om het hoekje kijken, dat ze dan nog een keer iets zien... of ja. dat het licht is, ja. of dat het lekker ruikt. Dat is of... eigenlijk een van die principes, toch? Dat je de hele tijd bevestiging krijgt, je gaat nog goed. Ja, ja. ja. zeker op keuzepunten. Ja. Als je, als je zo'n punt krijgt dat je kan gaan twijfelen van... moet ik hier nou rechtdoor dat kleine gangetje in of die trap op? Ja. Ja, ja, ja, dat wil ja. ik toch wel even weten, want anders ja. dan... Uh... Sta ik daar met uh, mijn buggy? Ja, oh, maar dat zijn echt zo... vliegvelden. Zeker als je schip ja. op de bent. Pssst. Die zijn rampzalig. Ik soms. ben wel eens op uh, Frankfurt geweest. Jezus, verschrikkelijk. Ja. Ja, ja. Maar... ja dat is een pijnpuntje. Ja. We hebben voor Frankfurt gewerkt, oh. maar dat is nooit uitgevoerd. Oké. Okay. Dus we hebben een fantastisch plan gemaakt. Ja. <laughs> heel jammer. Ja. Terwijl op, op JFK, dat is al een, een heel oud project, hebben we voor gewerkt. En dat zijn ze toen gaan testen. Ja. Want ze wilden ook weten, van, ja, voordat we nou al die borden gaan laten maken, het moet allemaal verlicht, het moet opgangen, Dus we gaan een pilot doen, kijken of het werkt. Nou, die resultaten waren zo goed dat ze dachten: van nou, dat kan niet kloppen, het onderzoek klopt niet. Oké, okay, ja, ja, ja, ja, ja, De voormeting was heel slecht en die nameting was zo dramatisch veel beter. <laughs> Want dat klopt niet. Ja. Dus toen hebben ze het nog, nee, dat was echt veel beter en toen hebben ze het uitgerold. En beginnen vliegvelden, Want, vliegvelden nu extra. beter te worden? Of, of oh, dat, is dat durf nog ik steeds, niet te zeggen. Is er nog steeds zoiets van dat architecten daar af en toe ook zich te veel mee bemoeien? Nou ja, daar, daar begint het mee, mee bemoeien. Ja. Dit is eigenlijk andersom: een architect begint en dan hoop ik dat. Maar dat, dat durf ik niet te zeggen, daar weet okay. ik te weinig van. Uh, okay, van, van, van de vliegveld? Flickvelde nee, nee daar culturele... weet, weet ik ja. echt iets te weinig vanaf om dat met grote stelligheid nee, nee. te kunnen zeggen. En natuurlijk in de culturele sector gaat het eigenlijk ook. Want, kijk, we kennen Wayfinding. Ik ken Wayfinding voornamelijk eigenlijk van Schiphol, waar het een, echt een beeldend element is. Ja. En van de. Wegen in Nederland die mm -hmm. eigenlijk ook heel erg bepaald worden ja. door die goede duidelijke ja. borden. Ja. Nou, echt, echt duidelijk, echt goed. Zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld België, uh, waar je echt wel eens in de in de waar de borden af en toe na de afslag ja. staan. België, en Griekenland, dramatisch. waar af en toe die ja. borden helemaal niet zijn bijvoorbeeld. Ja. Of Italië waar ja. je. Ik heb voor de, uh, het vliegveld van Rome gewerkt, voor die voorrijwegen. Okay, ja. ja, die borden die zijn. Dramatisch, maar de wegen zijn ook dramatisch. Ja ja, ja, ja, ja. Want Nederland heeft ook echt hele goede wegen. Ja, Supergoed. Goed aangelegd. Ik denk in Griekenland was... heb je af en toe een afslag van een snelweg... en dat is dan in één keer een ja. zandweggetje. Ja, dat je denkt... Wat? Ja. <laughs> ja, of ook rond Fiumicino ook een beetje bobbelen. En dan kom je uh, zo'n hele grote autostrada richting dat vliegveld. En dan heb je vier baan... Hoe zat het ook alweer? Vier rijbanen en maar drie borden. O oh ja, ja oké. Okay. Wat <laughs> ja. hoort nou waarbij? Ja, ja, ja, ja. En we hebben ook nog daarvoor gesteld om iets aan, in ieder geval één weg te doen, wat al heel erg uh, een probleem zou oplossen. Maar ja dat, dat, ja, dat kost dan zoveel geld dat dat, uh, is, ja, he, dat he, gebeurt ja, dan niet. Nee, nee. Terwijl bij een ander project waar ik nu mee bezig ben, was ook een, een extra stukje weg aanleggen, zou het. Zoveel makkelijker maken. Nou, dat gaan ze nu ook doen. Oh, Oké, okay. oh, dat is ja. gek. Oh, ja. Ja. Ja. Dus dan, dan kan je echt, uh, ja, ja. echt goed ja. bezig zijn. Ja, ik sprak voor, ja. een tijdje geleden met Short Linders. Hij ontwerpt de. Nou, simpel gezegd, de stoplichten van mm -hmm. Amsterdam. Dat was ook zo fascinerend ja. hoe dat. Uh, ja. ja, hoe ze daar die. Ja, in Utrecht dat hebben we nou volgens mij ook een haas en een koe. Ergens op een stukje. Dat uh, als je een haasje ziet, dan weet je als je even flink doortrapt, dan red je hem nog. En anders uh, niet. Als een soort grapje. Oh. we hebben ook Bruna stoplicht, hè? Oké, okay, uh, ja, ja, Dik ja, Bruna. Ja ja, ja, ja, ja. Ja, mooi. Jij zit uh, je lijstje te bekijken van nou, wat. Ik heb nog eentje. Nog één vraag? Of nou ja, nee hoor, ik heb nog heel veel. Maar ik heb uh, eentje, Marije Schaken van Eend misschien oh, ja, 1. Ja, ja? Zij had nog de vraag of je iets kon vertellen over het von Gimborn arboretum. Daar had, <laughs> ze, niet, ze, daar nou daar had ze niet genoeg <laughs> van gehoord. Hoezo? Wanneer niet? Ik weet het niet. Dat vroeg, ik vroeg op Twitter of mensen nog vragen. Hoe komt daar nou aan? Want dat, daar werk ik namelijk als vrijwilliger. Okay, ja. Ik weet niet of iedereen... Weet jij wat een arboretum is? Nou ja, uh, uh, ik... Ik heb het idee dat het een bomen, uh, bomentuin is. Ja. Ja. ja, want heel veel mensen krijgen zo'n soort glazige blik. Dus ja. ze hebben nu ook uh, sinds uh, eind vorig jaar het predicaat uh, Bomenmuseum. Oké. Okay. Ja. Het Nederlandse Bomenmuseum. het is inderdaad uh, begonnen vanuit de uh, collectie en onderzoekscollectie van, uh, van de universiteit. Ja. Uh, die hebben dat afgestoten en nu is het een zelfstandige. Uh, Stichting. Ja. Maar wat, ja, ik weet niet wat ze, er, wat ze dan wil weten. Nou ja, maar ik zat er gisteren ook nog Want even naar te, te kijken denken, en ik vind van, het ook, ja. Wat een fantastische plek. Dus ik ben, wil je, ben je er geweest? Ook nee, ik zat gisteren de website te bekijken. Ja. Ik vind het prachtig. Ja, als je gaat, moet je nu gaan? Nou ja, nu natuurlijk. Want er staat van alles in beeld. Ik kom graag in de, in de hortus hier, maar dat is, dit is toch echt wel iets heel anders. Ja, het gaat daar echt om bomen. Yeah. Dus je hebt echt enorm grote bomen, hele kleine boompjes. Yeah. Dikke bomen, dunne bomen, oude bomen, nieuwe bomen. Yeah. Ook veel, uh, ja, bijvoorbeeld uh, rhododendrons, magnolia's. Een yeah. hele mooie heidentuin. Okay. En qua wayfinding uh, is het uh, nou eigenlijk niks. <laughs> Want het is zo'n uh, beetje Engelse landschapsstijl. Kronkelpaadjes, nou ja, veel groen. Ja. Yeah. Lijkt het een uh, beetje op dus... Krullenmuller misschien, of... Ja, nou ja, dat is, dat is weer veel, veel groter. Ja, het, is, ja. het, het is gewoon een heel mooi... Als je niks van bomen weet, het is het gewoon een heel mooi groot park. Ja. Met mooie waterpartijen en uitzichten. En, nou, dan die speciale bomen. Er loopt een paardje onder een boom door. Er is een boomhut gebouwd. Maar ja, ik, ik werk daar dus als vrijwilliger uh, op een vrije dag in... Uh, dat noemen ze dan het onderhoud. Ja. Dus uh, lekker uh, ook bomen zagen. Bomen die... Oud zijn. Nu. Want dan kom je dus regelmatig mensen tegen die dan vertwijfeld naar zo'n plattegrond kijken die enorm verbeterd moet worden. Ja. En dan zo van: ja, maar we hebben prachtig, maar we willen er nu uit. Ja, ja. ja. en dat is dan, dat is dan ja, lastig. Ja, ja. In onze tuin is dat niet het doel, natuurlijk. Nee, nee, nee, nee, nee. dat is juist om mooi allerlei nieuwe gezichtspunten ja. en. Het is ook uit de, uit de 19e eeuw, toch? Dat is echt... uh, ja, of begin vorige. Oh, ja, ja. ja begin vorige. Dus, nee, de, de, de oprichter ja. was geboren in e Ja, het is, is begin vorige uh, eeuw. Ja, ja, ja. En die is begonnen met een, met een kleine, kleine verzameling in Zevenaar. Maar ja, hij wilde meer. Ja, en bomen, die worden nu helemaal groot. Ja. Dus, uh... Wat een grappige vraag. Ik wist ook niet van. waar die het het toch, de... toch eens aan haar vragen. Je hebt het waarschijnlijk o, een keer genoemd. Ja. En je had er niet genoeg over verteld. Dat was in elk geval. Ja. Oh, ik weet het al. Ik weet het al. Ik heb het denk ik, ik heb uh, voor uh, een, een praatje gehouden voor Creative Mornings. Ja, in Utrecht. En in ja. Utrecht. En daar was zij ook mede-organisator van. En daar heb ik waarschijnlijk ook een plaatje laten zien van een heel leuk wegwijzertje... Wat ze daar hebben nu, dus ja. van, van draadmateriaal gemaakt, draadstaal. En daar groeit dan zo'n leuk klimopplantje in. Nou, dan heb ik één voorbeeld. Het ziet er heel, heel leuk uit, maar ja, het groeit, hè? Ja, ja, ja. En het wordt niet bijgehouden, dus dan ja. zie je ook één wegwijzertje waar dat groen helemaal overheen. dat de, de natuur heeft gewoon de bewegwijzering overgenomen. Zou je daar nog gebruik van kunnen maken, ja. hè? dat je dat echt ja. integreert? Ja, dat is wel heel mooi. Ja, want natuurlijk. Hebben we hebben ook al mooie voorbeelden gezien van die gesnoeid worden. Of heel simpel, je hebt ook uh, zo'n manier dat je uh, nou, straat of uh, stenen, daar gaan algen op groeien. Ja. Nou, als je daar dan een mouw oplegt en mm. dat schoon gaat spuiten. Ja. Ja, ja. Kijk, dat is niet voor de eeuwigheid. Nee. Maar je ja. kan het wel gebruiken. Nou, en je gaf ook aan, wayfinding is ook eigenlijk niet voor de eeuwigheid, toch? Want het verandert nee. steeds. Ja, ja, maar Zo'n blijf, dat blijft zo Ja, even. of zo'n artist of, zo uh, he, artis, of ja. uh, een aantal van die grote buitenprojecten. Nou, als, als ik tegen die klanten zeg van... joh uh, we gaan iets met hout doen... maar het moet allemaal uh, hout uit de omgeving zijn... en dat mogen we niet verduurzamen. Want dat is, als je het over duurzaamheid hebt, dat doen we allemaal niet. Ja, dat is dan over vijf jaar... Uh, ja, ja, ja, ja. Moet je het vervangen. ja. Het kost, kost allemaal geld. Ja. Dus dat, dat wordt hem dan niet. Oh, je kan dat vind ik ook altijd zo mooi. In bomen kan je natuurlijk ook dingen laten groeien. Die groeien er ja. dan zo mooi omheen. Ja, ja. Al je pracht. Maar ja, dan, dan heb je weer de tijd nodig. Hè? Ja. Of, of en jij bent graag, daar echt ja? op een andere manier... Jij bent daar gewoon niet bezig met, uh, met je werk, maar juist... Ja, dus, dat beginnen ze wel te vragen natuurlijk. <laughs> ja. Van, ja, hey, jij, jij, jij, jij doet toch daar iets mee? Kan je ja. daar niet iets, uh, kan je niet iets voor ons doen? Maar het is juist ja. op hm. je vrije dag liever niet. Toch? Maar, ja. ik, maar, maar ja, ik, ik, ik, ik ben daar als vrijwilliger. Ja, ja. Gewoon om... Uh, Leuk, ik ga er heen. Ja, dit is, ja. En, uh, ik zou zeker nu gaan... Ja. Dus uh, Gimbo en Arboretum, gratis reclame? Nu? Ja. ja. Want alles, alles staat prachtig in mooi. Ja. Het, het is altijd mooi, hoor. Maar nu is het uh, natuurlijk. Leuk, natuurlijk. Kom ik al mijn luisteraars daar komend weekend tegen? Ja, want wanneer, wanneer ga je gaat dit? Uh... Uh, ik ga het eerst even afronden. Ja. ja. Goed, oké. Okay. Tenminste, dat... tenzij ja. jij nog wat. Ik, ik, ik heb. Uh, stiekem heel, heb heel ook veel gehoord. opgeschreven. Heb jij ja. alles verteld wat jij wilde vertellen? Ja, ik vond het leuk om te vertellen dat fysiek en digitaal... dat een Schiphol en een ziekenhuis iets heel anders is dan een uh, museum. Ja ja, ja, ja, ja. Dus dat je op allerlei manieren... en dat dat wayfinding inderdaad van... Ja, vanaf het gebouw tot aan de digitale wereld... tot aan mensen, gastheren, gastvrouwen... Ja, ja natuurlijk. Die worden er ook bij. Je, je, je gaat gewoon mens, mensen ter plekke helpen. Ja. Begin thuis tot aan... Uh, Waar ze willen zijn. Fantastisch. Ja. ja, mooi. Ja, ik vind het nog steeds leuk. Dus. Ja. Ik <laughs> ja. vind het ook fascinerend. Ja. Ja. Volgens mij is dit echt iets wat niet saai kan worden, toch? Nee. Nou, voor mij niet, want nee. het zijn altijd weer andere omgevingen. Je hebt, wat ik zei, het samenwerken, altijd weer een andere organisatie. Ja. Andere mensen. Ja. En jullie zitten een andere aanpak. Krachtige opdrachtgevers. Internationaal. Ja. We hebben inderdaad hele mooie opdrachtgevers. Ja. Het zijn ook altijd hele. Toch nog even terug naar die kwaliteit. Betrokken. Yeah. Betrokken mensen. Dat mm -hmm. vind ik ook een onderdeel van... als je kwaliteit wil leveren... heb je betrokkenheid nodig. Yeah, yeah. Een soort eigen wijsheid. En vastbijten. En Dat hebben onze klanten eigenlijk ook. Die, yeah. die willen gewoon ook iets goeds. Yeah, yeah, yeah. Wij zijn het beste museum van de hele wereld. Nou, daar hoort dit ook bij. Yeah, yeah. Wij zijn het beste vliegveld. Wij zijn het beste vliegveld. Ja. Mooi. Dus... Hey, en heb je nog iets waar je handen van jeuken... waarvan je denkt, oh, dit zou toch eens opgelost moeten worden... Oh, oh, of dit zou ik God. willen oplossen? Kijk, dat soort vragen, dat ben ik altijd zo slecht in. Ja, ja? Ja, daar ben ik echt heel okay, slecht Oké, maar dan mee. is het misschien ook gewoon niet zo. Maar, ja, nee, dat is wel zo. Okay. Ja, dat is wel zo. Want er zijn regelmatig gebouwen... Of, en dan gaat het eigenlijk altijd om... eerst het gebouw zelf. Dat ik denk van, joh... ik, ik kom hier met mijn... Wiltjes geen eens binnen. Ja, ja, ja. Of als ik slecht ben. Of dan denk je eraan en dan maak je hier weer zo'n suf treetje. Ja. Ja. Of een website en dan wil ik even uitzoeken of ik daar met mijn moeder naartoe kan. En er staan er bepaalde dingen gewoon niet. Dan moet ik eindeloos doorklikken voordat ik weet hoe laat het open is. Van dat soort. Ik denk van maak het me alstublieft makkelijk. Ja. En dat is gastvrijheid. Uiteindelijk, uiteindelijk is dat eigenlijk ook, is dat de reden waarom je dit doet om het makkelijker te maken? Om nou, gastvrijheid. gastvrijheid. Ik vind Vrijheid. ja dit, dit ja. gaat om uh, toegankelijk maken, gastvrij zijn. Als je wil dat mensen naar je toe komen en ja. enthousiast over jou zijn, dan, dan moet, je, moet je ook toegankelijk moet je het makkelijk voor ja. ze maken. Ja. En dat is eigenlijk... Ik, ik ga niet één specifiek ding noemen. Nee. Ik zeg, ik weet het niet, maar ik weet natuurlijk wel wat voorbeelden. Maar het is in het... Nee, maar het is gewoon in het algemeen. Ja. Gewoon... Uh, kijk, kijk ook eens naar... Door de ogen van je bezoeker. Probeer weer eens met een frisse blik ook te kijken ja. naar, uh, naar jezelf. Geldt voor ons ook. Okay. Altijd nieuwsgierig blijven. Heel fijn. Ja. Goed. Hey. Oké. Okay. Dank je wel voor dit ja. gesprek. Ja. Ik vond het heel leuk. Oké. Okay. Dit was aflevering 26 alweer van The Good, The Bad and The Interesting... waarin Vasilis van Gemert sprak met Atja Apitulé. Mocht je willen reageren op deze podcast, dan kan dat natuurlijk. Je kan me mailen op wassilis.nl... en je kan me vinden op Twitter onder de naam Ed Vasilis. Ik vind het tof om van jullie te horen. En wie weet word je zelfs een keer uitgenodigd... om zelf mee te doen met een podcast. Zoals mijn gast van volgende week, Bob van Luit... Hij stuurde mij een mail waarin hij uitlegde dat middelmatigheid wel goed is. En dat werd zo een boeiende mailwisseling dat we besloten om er een gesprek over op te nemen. Dat volgende week. Ik kijk er naar uit. En voordat ik het vergeet, mocht je willen meebetalen aan de transcripties... zoals Job en mijn werkgever CMD Amsterdam en nog meer mensen doen... dan kan dat via patreon.com slash Vasilis. Dank je wel alvast. Dat was een hele middelmatige poging om geld in te zamelen. Tot volgende week.